alle meldingen in een actuele kaart. Vorig jaar werden 653 overwinterende ooievaars geteld. In 2011 waren dat er bijna 600. En in 2010 bijna 500. De meeste ooievaars overwinteren in zuidelijke landen... als Spanje, Portugal en Afrika. Het weer. Het is vandaag droog met flinke zonnige periode. Maxima rond Vriespunt in Groningen tot een graad of 2 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, er wordt op snelheid gecontroleerd op de A6 tussen Jouren en Emmeloord en het A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 we gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. Jawel, dat gaan we zeker. Toebak leeft op de radio. Het is even uh, van 8 uur. Welkom bij dit uh, radio-event. Een hele goede morgen allemaal. Een hele goede morgen. En, uh, en hoe blij word je als je nu vanochtend op, op je fietsen zit. Hè? En dan nou, hoor je een merel die heel voorzichtig begint om de dag aan te kondigen. En hoe doet hij dat? Zoiets. Zoiets. Oh, ja. even... Ik kan het niet helemaal nadoen. Maar ik vind het wel. En is het zo heel stil. Ja. Dan begint plots een wereld te fluiten. Dat oh. vind ik eigenlijk wel heel erg. Ja. Fijn. Heel fijn. De dag is begonnen. Weer een hoop te doen over het uh, Janssen Steun. En het vernieuwende wel wat ik vandaag in de krant las. Dat was die uh, dokter Smallhout. Die schrijft altijd een, uh, een soort uh, column. Of ja, hoe moet je zeggen. Dingen zijn in het kleskant van Nederland. Die vertelde over zijn vader. En zijn vader was een, eigenlijk een, een voorstander van Adolf Hitler. Was een SS-meeloper. Oh. En daar kwam dus haar, deze uh, Janse Steun achter. En die heeft uiteindelijk uh, de naam veranderd van zichzelf. Om niet meer met zijn vader in uh, hetzelfde... Uh, nou ja. maar, hoe heette hij eerst Mengelen? Nee. Ja, zo is het weer. <laughs> nee, Jansen. Later heeft hij steun erachter geplakt. Om het een beetje anders te laten klinken. Ah, het steun. Ja, zoiets of zo. Ja. Maar goed, uiteindelijk is hij ook nog met een uh, oud-verzetsvrouw getrouwd of zo. Hij heeft er alles aan gedaan om de naam te zuiveren. En hij was er zo gedreven in uiteindelijk dat hij dat niet volhoudt. Zijn huurder liep op de klippen. Ah. Eigenlijk... Als ik zo dat, dat artikel lees van smalhout... Kan hij er eigenlijk niks aan doen. Kan hij niks aan doen. Is gewoon een slachtoffer. Oh. Oh. Maar het is wel, wel, wel, wel waar wat hij zegt. Er wordt nu overal gevist naar slachtoffers. Hè? Want het is heerlijk om weer te lezen wat hij allemaal fout heeft gedaan. Ja, om wel. het toch maar weer te bevestigen dat het een horde dokter is. Want uh, het was een, een neurochirurg toch? Hè? Of... Ja, maar het grappige is de neurochirurg schijnt zelf helemaal geen operaties uit te voeren volgens deze smalhout. Hij geeft alleen maar adviezen. En dan die chirurg zelf moet beslissen om die, uh, die uh, operatie uit te voeren. Dus die kan op laatst moment nog zeggen, nou laten we het toch maar niet doen. Uh, meneer Janssen-Steun, dat is misschien toch niet zo'n goed idee. Oké. Okay. Dus het is, het is eigenlijk uh, een soort advies wat hij geeft. Je moet gewoon samen aan het werk en uh, met meerdere mensen. Dan kan ja. je de ander de schuld geven we nog, toch? Ja, dat is een beetje... Uh, ook nog? Dat is ook nog. Nou ja, Het ligt allemaal achter gesloten de deuren. het wordt onderzocht en zo. En dat, ja, nou ja, we weten het zelf al. Gewoon zijn vergunning uh, wordt ingetrokken en uh, hij krijgt nog een gouden handdruk mee. En uh, zo gaat het toch een beetje in Nederland? Ja, waarschijnlijk Dacht ik ook, zeg maar Goed, Toepakleefs op de tot tien uur Met hier en daar een stukje muziek, niet te veel hè. Er zijn nee, zoveel uh... dingen waar we over moeten praten Oh man, ik kan bijna niet stoppen Ik zou echt te popelen Een van de eerste hitnoteringen Hitnoteringen van Kensington Let's go Laat het los, hè Het is weekend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 our minds again You will never get it, I will never get it good We will never give but we got Ben je er nou nog? Ja, sorry, ik zit hier nog steeds. Ja, dit jaar trouwens, een feestjaar. Ik vind het echt spannend wel. Namelijk dit jaar zit ik er twintig jaar, hè, hier. Oh, ik dacht het feest, omdat Beatrix straks 75 wordt. Ook dat. En we zijn zo benieuwd of ze de kroon gaat afstaan. Nee, nee ik denk, nee, er weer niet? nee er zijn alleen mensen die onderzoeken gedaan. Het schijnt allemaal te maken met magische getallen en zo. Het was vorig jaar, was het een magisch jaar. Het komt dan weer terug... Uh, ook in het verleden zijn toen mensen afgetreden of uh, nou ja, dood ja, maar willen, gaan. ja, maar er was toch ook iets met de draken, zijn dat ze aan het uh, opknappen was en nog iets anders. Oh, ze heeft nog wat klusjes, daar heeft ze straks meer ja, tijd dus, voor. Ja, precies. Dat geloof ik. <coughs> ja, maar je ja moet goed, je oh, als je veel verdient als koningin? Ik, ik trek het nog even naar me toe. Ik, dit jaar zit ik dus 20 jaar zit ik bij Zierfem. <laughs> oh ja, sorry. <laughs> ik zit <laughs> ja. hier al 20 jaar, hè? Hoe wist u dit? Wanneer ongeveer? Want dan moeten we toch een feestje bouwen? Het is de receptie. <laughs> heel, heel af en toe ben ik wel eens bij een vergadering van Zierfem. Ja. En ik heb natuurlijk een druk schema. Oké? En eh. Dututututututututut. Dus kom bij zo'n vergadering. En wie ben jij dan? Nou, ik doe een ochtendprogramma, Bezierfem. Oh, oh ja. oh ja, ik heb eigenlijk nog nooit geluisterd. twintig jaar zit ik hier, hè, gewoon. Maar ik heb ook een avondprogramma gedaan, hè? Ja, ik heb ook een avondprogramma gedaan. Ik zit hier namelijk volgens mij al tien jaar in de ochtend, hoor. Mijn dochter is tien. En ik kan me nog herinneren dat ik ook een ochtendprogramma deed terwijl zij geboren werd. Het was op een Tijdens de bevalling? Ja, ja, ja, even tussendoor heb ik ook uh, plaatjes aangekondigd. Ja. Nee, dat zo er geen geheim. Die zaterdag heb ik verstek laten gaan. Daar heb ik nog steeds gesprekken over bij een psycholoog. Daar heb ik nog steeds een schuldgevoel over. Ja. Maar uh, toen, toen was er nog niet, toen ik hier begon. Dus en toen ik met jou begon, toen was jouw zoon net geboren volgens mij. Ja, was iets van, dat is van iets van acht jaar geleden. Ja, maar die is nu, die is nu acht geworden. Ja, die wordt negen. Hij wordt negen. Dus we zitten hier negen jaar. Dus wij zitten hier samen in juli, 16 juli, negen jaar. Want jij deed het toen alleen. Maar klopt het dan wel met de lonen zo? Want ik bedoel, we zitten ook in, toch in de hoge categorie met lonen. Wij zitten er ook ja, wel... ja. Nou ja, misschien kunnen we veranderen dat we van twee keer niks, drie keer niks krijgen. Ja, zoiets. Ja, want ik heb even gekeken ja. op de lijst. namelijk. Je hebt een lijst van al die grootverdieners. Hè. Die is momenteel gepubliceerd. Het <hijen> is ook heel handig voor mensen die ook in de publieke sector zitten. om te kijken: hé, hey, ben ik wel goed ingeschaald? Ja, klopt het wel wat ik verdien? Want ik bedoel, Matthijs Vernieuwkerk. Ik, bedoel, ik praat niet zo snel als Matthijs met Nieuwkerk. Ik probeer ontzettend zelf te praten ook. Ja, je kan het wel goed. En ik, heel af en toe, als ik niet ben, wordt er een herhaal van me uitgezonden. En daar krijg ik ook wachtgeld voor. Natuurlijk is ook wel logisch. Ja. Ik bedoel, ik praat net zo snel. Dus ik vind eigenlijk dat ik ook wel richting de 4 ton mag gaan verdienen. Jij ja. even stil van. Ja, ik ben, ik ben helemaal... <laughs> en ik dan? Krijg ik dan weer minder dan jij? Ja, we hebben een sidekick. Hè? Dat is al, uh, toch minder. Toch minder? Ja, dat is een God ton van. of zo. Ja, maar Matthijs doet het van Nieuwkerk, ik Nieuw zelf geen... Uh... Plaatjes zien te starten? Oh nee, daar heeft hij weer iemand anders voor nodig? Ja, dus uh, eigenlijk ja. Uh, daar heeft hij die uh, popprofessor voor, hè? En het is zo grappig die man. Het is links nest waar hij zit, De Vara. Zelfde, dus die uh, andere man van uh, Patrick Laudier van BNN. Patrick Laudier, ja. Ja, die met die scheve bril op. A serious request, nee. Uh, maar die serious verdient ook request, is het? Die verdient ook. Uh, en die verdient bij de Driton. waar? Het Is ons geld. Je zitten ze met z'n allen zitten ze geld op te halen voor het Rode Kruis. Dat hebben ze zo hard nodig. Ik denk, ja. nou, hey, ga zelf even hobbyen net als wij. En geef je loon gewoon af, man. Dat is toch best leuk, hobbyen. Dit kost ons geld als we hier zitten. En ik vind het nog leuk. En ik hoef er niks voor te krijgen. Ook. Oh, klaar. Nou, het mag als ze er echt op staan. Dan neem ik het wel aan. Ja, ja oké. Okay. <laughs> nou, begin eerst maar met mijn kerstpakket of zo. Z'n reiskostenvergoeding. Dan, dan ben ja, ik ook blij. Ja, dat blijf. zou fijn zijn. Dat dat zou fijn. Fijn. Goed, genoeg uh, gemekken. Over wat we tekort schieten hier natuurlijk. Het ja. schijnt dat we meer eitjes... Te eten. Meer eitjes we eten? We meer eitjes eten. Oh. Waren vroeger in. Oh, dat kan me nog wel herinneren. 20 jaar geleden, 10 jaar geleden. dachten we nog steeds dat. te veel eieren slecht voor een gosterolgehalte was. Dat is niet waar, dat mogen best Jackie nog meer. met Patrick gosterolgehalte. <lacht> <lacht> ja? uh, Cholesterol. En. cholesterolgehalte. Het schijnt dat we nu gemiddeld 148 eieren eten per jaar. Gemiddeld per ja, je, wat zijn er dan mensen die nog veel meer eieren eten? Ja. Ik doe met een doosje de twee weken of zo. En daarnaast Proces. krijgen we ook nog weer 44 eieren binnen via andere dingen zoals cakes, koeks, eh, koeken, koekens. Koeken, mm -hmm. Cake, koeks, <sus> koeks en taart. <laughs> en en eh, <sus> mayonaise. En in totaal kom je dan uit op 192 eieren per jaar. Dat is behoorlijk. Dat is behoorlijk. En dat is helemaal niet te veel. Want het vol is hoogte hoog gehad. Bijna had ik hem. Ja. Is, uh, het gaat er niet van omhoog. Oké, ja, oké. Okay, okay. Dus deze morgen, ik zou zeggen, ik zou er gewoon, als ik jou was, even eentje nemen. Breek de dag, tik een eitje Straks nog wat nieuws uit de regio. Ik zeg nu, start maar zo'n een plaatje in. Ik heb er wel schoon genoeg van, dat gauw hoeven jullie. plaat die uh, een tijdje geleden een klein hitje was voor uh, deze band Casalian Rewired sluit even een nieuw snoertje aan. Of uh, zal ik... Uh... Zo gaat de stekker gaan. I'm 106.9 Zie Lying on the floor. Nou, nou, ik nou, vind het ja, een beetje te vroeg voor dit soort dingen allemaal. Hou ze even op, zeg. Nou, ophouden we die gang. nou, hè? Ja, dat zal maar nou goed. Uh, <kwijnt> ja, dan we het toch over hebben. Prins, uh, prinses, uh, me. <laughs> me, wat zeg je nou? Me. Nee. E. Wat heb je? Me? Dat is een prinses waarvan gehouden wordt. Prinses Me. Me. Oké, okay, nou, ik, ik zou er zelf persoonlijk niet voor Maar Het naam is biezen. dus een schoondochter van. Piet ja, en Margriet. Ja, Piet en Margriet, die is je over. Hij zit die piano van je. Margriet van Oranje, Nassau, Biesterveld, weet ik veel. Ja. <laughs> maar die krijgen dus een uh, baby. Ja. Nou, hoe leuk is Zal dat? Zou dat een, uh, een Brammetje worden of zou het een Emma worden of een Daan? Die zijn echt populair in namen. Ja, oh, hè? Gisteren, hoorde ik gisteren. ja. Ja, leuk. Maar goed, leuk. Uh, het is een derde kind waarvan ze in verwachting is. En, maar uh, hoe oud zijn die anderen dan? Want dat die, die, die, die weet ik helemaal niet. Nou, ik zit even te kijken. Vijf dus uh, beetje... en drie. Ja, dochters uh, Mangoli. Oh, het zijn weer voor die intell intellectuele namen. Die ik weer niet over mijn uh, lippen kan krijgen. Ja. Maar goed, de een is vijf en de ander is drie. En uh, ja, de achternaam van vol over natuurlijk. Uh, zijn er ook troonopvolgers dan? Nee, hè? Uh, nou, nou, weet nou, ik nee, niet. Voor die aan de gang zijn, uh, dan is, duurt het nog wel even allemaal. Maar het is leuk om te weten. Baby's. Ah, ja, nou, oh, nou, schattig enig. hoor. Nou, maar ze zijn... Uh, ze, ze waren afgelopen jaar wel aanwezig en yeah? uh, ik was eigenlijk even benieuwd van uh, hoeveel uh, kinderen ze nu hebben. Ja? Yeah? Maar er waren dus twee en jij zei dat ze van die speciale namen hadden. Nou ja, ik, ik kan ze niet uitspreken. Dus dat, uh, oh, dat, dat zijn nou, Magali en Eliane. Nou, dat bedoel ik al, oh, zeg. Wat een namen en Magali. Maar er zijn wat van Vollenhoventjes geboren al. Ik zie hier drie, zes, zeven, acht, negen, tien al zijn het Zo. er. Zo! Zo, we moeten het huis nou ophouden, ja? Ja. Dus, nou, ik had nog een, uh, ook een berichtje over. Uh, dan denk je van, nou ja, baby's, nou dan gaan we het nu wel over luiers. Ja. Maar de Koninklijke Maréchaussee op Schiphol, die heeft afgelopen zaterdag <coughs> twee Chinezen aangehouden. Die hebben geprobeerd tussen luiers in 500.000 euro te smokkelen. Kijk. Ja, die baby's mogen best wel wat terugdoen Het ja. kost anderhandig om het geld te hebben ja, De kinderbij wordt er ook uh, tegenwoordig vanaf gehaald geloof ik. Ja dus precies, dus, de verdachten hadden het geld Het verstopt tussen de luiers in een schoenendoos Het geld is in beslag genomen En ze zijn aangehouden op verdenking van witwassen Maar ze zijn inmiddels alweer vrij Maar ze kunnen geen aannemelijke verklaring geven Over de herkomst van het geld Waardoor ze het niet terugkrijgen Nou dan kan dit ah, ja. gebruikt worden om uh, Het gat in de begroting te dichten oh, dat is, dat is dat dan weer voor raars? Ze krijgen het lekker niet terug ja, waar heb je het, het opgedoken? Ja, ik ja. lekker niet. Ik heb gewoon uh, ooit eens gekregen. Gaat jou er dan? Ja. Dus, uh, ja, dat noemen ze dan meteen zwart geld. We hebben het dan gewoon afgenomen. Zwart geld en dan gaan ze het wassen, wordt het witte. Ja, ik vind het zo. Net zoals dat uh, uh, opstelt, vandaag of afgelopen week heb ik gezegd... dat hij uh, nog meer geld gaat inzetten om geld bij criminelen weg te halen. Ze hadden geloof ik een weer 500 miljoen hadden ze gescoord. dus ja. ze gingen nu streven voor een miljard. Maar dan moesten ze wel weer... Wat was je, 10 miljoen insteken of zo, geloof ik. Het is echt... Ja, vaag, hè? Dit is allemaal zo vaag. Dat we... Ja. Ja. Nee, god, is allemaal weer leuk. Ik heb nog heen. een berichtje over de wethouders in ons land. Ja? Er is uh, een Drenthe-wethouder, Bert Wassink. En ja, die was zich graag, dat is duidelijk. Maar die roept iedereen op om onder de douche te plassen. Want volgens hem is dat goed, beter voor het milieu. Want hij zegt, als je het dus combineert... Ja? En daar veel water en euro's bespaart... Ja? Waarom niet? En per dag gebruikt de Nederlander 39 liter water met douchen en 36 liter evengoed met het doortrekken van het toilet. De combi van die twee zou een flinke besparing op kunnen leveren. En hij is al begonnen met zijn strijd voor een beter milieu. En uh, in Brazilië is in 2009 de bevolking al opgeroepen om te urineren onder de douche, om daarmee het regenwoud te sparen. Dus ja, maar ik denk van ja, maar zakken mensen denken van nou, ik moet plassen, nou, ik ga even douchen. Dan wordt het nog meer. Hoe zeg je dat nou? Ja. Ja, je, je bent wel wel flabbergasted. Ja. Dat je denkt van oh, ik ook moet plassen, nou dan moet ik even onder de douche gaan staan. Oh, die wil ik? Ja, nee, je moet het, ja, ja nee, het, nee, ik doe alles onder, uh, onder de douche. Niet poepen hoor. Doe dat maar niet. Ja, ik een heb paar zet... erheen, prak je de, zonder, ja, een paar erheen Het prak is wel een Plus Ik extra water. Dus ja, nou, ja. Laten we ja. het dan weer schoonmaken dat uh, oh. je denkt van nou. Uh, ik ga even iets anders doen. Ja. Dat hoeft voor mij niet. Nee, ik vind het vanzelfsprekend. En pas geleden was er weer zo'n wetenschapper dat Je doet ik ook. het altijd al. Ik doe het altijd al. Oké, okay. ja. Maar een wetenschapper die zegt van ja, dan sta je een tijdje onder de wc en dan moet je plassen. En dan ga je plassen en dan moet je ook weer extra water gebruiken om het weg te spoelen. Nee, sukkel. Heb je zelf nog nooit onder de wc onder de douche gepast? Als je eronder gaat staan, dan plas je meteen. Ja, het wordt gelijk met al dat water, wordt Ja. Meegenomen dus ik bedoel, het, dus. het is gewoon heel milieubewust. Doe dat nou gewoon. Maar het moet, je moet niet zo zijn dat je de hele dag in de douche plast en dat je dan één keertje doust. Ik, ik zeg zelf altijd, als het gewoon een plas is, het is niet een hele sterke plas. Laat het gewoon een tijdje in de wc staan, joh. Kan jij Ja, Kan stellen? ook. Ja, s'nachts uh, trek ik niet door eventjes. Ja, nee, dat heb ik ook. En een uh, is, of een heel klein beetje, maar je kan, tegenwoordig kan je het heel goed doseren. Wel ja. Niet het plassen niet hoor, maar het doortrekken. Ik doe het ja, dus niet zo happen. moeilijk. Ja, precies. Uh, straks wat regio, regio berichten. Ik ga even plassen nou hoor. Ja. Ik moet, door al het gepraat over plassen, ik moet nodig nu. Ja, dat kan me voorstellen. Even hyper, hyper actieve muziek. No, C to no. C. Happy. Until you try, you never feel happy. Uh -huh. Uh -huh. Als je het niet probeert. Vanaf nu voel ik me gelukkig. En als je het niet probeert, je moet het gewoon proberen. En waarom? Omdat het kan. Dus proberen. Try to be happy. Try to be happy. Geen idee wat je er allemaal voor nodig hebt. Nou, ik word hier wel happy van van dit nummer, want ik, ik kan ook niet stil blijven zitten. Het is een leuke warming-up om de dag te beginnen. Ik vind ik leid er echt onder, onder deze positiviteit. Ja. Wat een vrolijkheid. Ik word er helemaal naar van gewoon. <laughs> dat kan ook nog zijn, hè. Ja. Je geeft, ik denk van ik moet gewoon vrolijk zijn. Ik ben de hele tijd vrolijk. Ach, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. Nou ja, dit zou een geweldig nummer zijn om inderdaad te beginnen uh, met het Zandvoort Nieuws. ja. Nee, dat goed idee. Nieuws uit Zandvoort. Ik, weet, ik ben er helemaal voor. Ja, en, en wat ik namelijk ook wilde vertellen... Sorry. Nee, sorry. Verkeerd knopje. Dames en heren. Ja. Komende zaterdag, wat is het? Dus vandaag ja. is het Sporthal weer het... ...toneel van het traditionele schoolbasketbaltoernooi. En daarom zeg ik, van zou een mooie warming-up geweest zijn voor die scholen, weet je wel. Voor de 37 e keer gaan de leerlingen van groep 8 van de Zandvoortse basisschool... ...weer strijden voor de eer van de school. Vanaf 10 uur zullen zowel de meisjes als de jongens teams weer luidkeels aan gaan brullen. En rond half vijf wordt dus de, de prijs uitgereikt... ...en er is ook een sportiviteitsbeker van de sportraad... ...voor de sportiefste jongens en meisjes. Dus je bent van harte welkom om te komen kijken. Kijk, leuk. Belangstelling uit het hele land trokken zondag afgelopen zondag uh, voor Zandvoort. Uh, naar Zandvoort een surfwedstrijd. Die werd georganiseerd door surfvereniging Zandvoort en studenten van in Holland. Het bedoeling was om liefhebbers warm te maken voor uh, surfsport en het water. En dat lukte goed, ondanks uh, weinig wind en uh, weinig hoge golven. Bij het pand van de watersportvereniging Zandvoort konden de surfers iets drinken en eten. En konden uh, opgewarmd worden in uh, een hot tub. Het was een ontzettend gaaf evenement, zei een van de aanwezigen, een van die leuke dingen die je gemist hebt. Coole shit, ouwe. Man, coole ja. shit in de zandvoort, <laughs> hou de agenda in de gaten. Vanavond uh, is er in het pluspunt vanaf 8 tot uh, ongeveer 10 uur, daar uh, komt een geheel vernieuwde los zand. En wat is dat nou? Het is eigenlijk een soort beetje stand up comedie achtig iets. Publiek uh, is actief en doet mee. En uh, ja, als je op het moment dat je het leuk vindt, kan je het gooien met rozen en als je het niet leuk vindt, kan je met sponsen gooien. En dan wil ik graag met natte sponsen gooien, dat ja, lijkt me echt leuk. Dat is theatersport, dat heb ik gedaan. Ja, ja maar dat is vanavond. Oké. Okay, en je grote vriendin doet mee, Ellen Koper. Ellen Koper, oh ja. Ja, Hoi. die ken jij, dus ja, uh, schuim mee. Ja. ja. Gezellig. Ja, in theatersport, ja, het is leuk vooral met natte sponsen gooien ja. natuurlijk, hè. Ja. Ja. Ik, ik heb geen... ja, waar is het jullie echt nat? Ja, zeg, nou, ik heb geen van zo slecht gespeeld gegeven met zo vrouw onvriendelijk dat ik zelfs de natte sponsor kreeg. Want de natte sponsor zijn alleen maar bedoeld voor de jury, hè? Die mag je naar de jury gewoon. Alleen naar de niet jury, niet naar gooien. de spelers. Niet naar de spelers. En ook geen uh, rotte tomaten, want die gaan nee, je nee, doen hè? De actie nee, tomaat, weet je nog? Ja. Nee, je krijgt, als je binnenkomt krijg je rozen en natte sponsen. Die natte sponsen zijn alleen voor de jury, want soms wordt er echt heel erg slecht gespeeld, omdat er soms ook amateurs zijn die, ja. Die krijgen dus maar, geen ge maar wat. Die, ja, die doen maar wat. Die krijgen geen grof, grof geld van de gemeente. Ik bedoel, die zitten niet in die, die, die grootverdieners. Dus die gaan uit de losse pols iets spelen. Dat is soms slecht. En die jury gaat dan er snoeihard overheen. Die hebben ook echt een zwart gewater met zo'n witte bord. En die zeggen dan: nou, wat een slecht spel. Nu krijgen een vier. En dan zegt het publiek: ja, hallo, dit is even te gek. En dan ja. gooi je de natte spons na. Een jury om oh. af te leiden hoe slecht dat spel was. Dat is okay. heel goed over na. Maar ik ga u onderbreken, want ja. ik heb nog meer Zandvoort nieuws. Oh ja, dat ga ik. Ja, ja, zo, ja ik ja. was helemaal ja. even... In de jaarwoordshallen is uh, tot en met de 13e, vanaf 9 januari, de jaarlijkse vakantiebeurs. En onze VVV Zandvoort die staat daar ook op uh, uh, C, stand nummer 11, C069, om Zandvoort aan zee te promoten. En uh, ja, ter promotie deelt Zandvoort dus op de... Uh, op de stent fietsvoordeel pas uit en voor de beursbezoekers worden ook door verschillende Zandvoortse ondernemers leuke acties en interessante aanbiedingen aangeboden. Maar ja, ja, nee, wacht. Ja, was er nog een toevoeging of niet? Nee. Ja, ik heb zelf zo van, joh, uh, als jij hier in Zandvoort bent, loop gewoon even naar de VVV hier in de Bakkerstraat. Dat doen we. Ja, toch? Gaan we niet, ik ga niet helemaal naar Utrecht. 20 euro voor een treinkaartje. Dat ga ik niet doen. Denk. De politie heeft vrijdagmiddag een grote alcoholcontrole gehouden. Ah. Om de krukje weg. Ik moet zeggen. Dat klinkt bekend. De weg. Ja, daar heb ik pas alleen ook een bekeuring gekregen. Oh, 50 voor eurotjes. 50 eurotjes omdat ik naar wel geteld 7 kilometer hard reed. Ja, ik ben echt zo snelheidstuifel. Echt een Planken gewoon hè! Planken 50, 60 vonden. kilometer per uur daar. Man, echt, ik kreeg heel veel uh, mooie vrouwen achter me aan. Die echt zoet, jij wat een snelheid de duivel. Een groot deel van de automobilisten uit uh, Hoofddorp werd uh, voor de kruising met de Java-laan uh, aan de kant gezet. En moest ook blazen. Mede door nieuwjaars- en uh, vrijdagmiddags-borrels verwachten moet politie meer drankrijders dan normaal te pakken. En dat viel eigenlijk wel een beetje tegen. Dus we hebben eigenlijk... Uh, ons netjes gedragen. We hebben ons netjes gedragen. En er is veel tekort geld opgehaald. Dus ik ben blij dat ik die 50 euro aan de politie kan betalen. Want daar worden weer hartstikke goede onderzoeken voor gedaan. Zoals van in Haren. Dat het onderzoek over dat, uh, ja, dat ja, feestje. Ja, over, Waar is het feestje? het feestje? Hier is het feestje. Project X. Dat is gewoon heel belangrijk om uit te zoeken. Terwijl het tot, tot de bodem toe uitgezocht hebben hoe het naar fouten is gaan. En daar wil ik graag 50 euro aan bijdragen. Vind ik nog geen punt. Heb jij nog een laatste bericht? Ja, heb ik nog een bericht. Jawel. Ja? Um, de nieuwe gemeentegids is uit. En uh, Extra zit daar in de uitneembare afvalkalender voor 2013. Die kan je meteen bij het afval ja. doen. Hij, hij heeft een ander formaat, dat is heel handig. <coughs> maar het is dus wel zo, van, in het welkomstwoord staat dat er dit jaar niet gekozen is om de telefoogids erbij te publiceren. <coughs> maar die zat er dus toch bij... En er zijn ook nog plattegronden van Zandvoort, en omgeving geplaatst... en de gids is voorzien van mooie foto's. Op de website van Zandvoort zelf, gemeentesandvoort.nl, uh, kun je uh, protesteren ja. en je kan, als je geen gids hebt ontvangen... kan je hem alsnog krijgen. Maar er wordt ook gezegd van ja, het was dus niet de bedoeling... dat de telefoongids erin stond. Nee. Dus als jouw nummer veranderd is en het staat er fout in... dan kan de gemeente op dat moment er niks aan doen... maar ze hebben het maar laten gaan. Weet je? Ja. Ja. Want, uh, ze stoppen ermee, want de mensen hebben veel te vaak nieuwe telefoonnummers. Ja, som ook van papier. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. dan niet daar zijn pissen zijn, maar toch met je zonde dit ook. Ik vind het handig, zo'n telefoongidsje erin. Ja, zeker als uh, Ritsje een beetje vervelend is, kan je er toch flink met meppen mee uitdelen. Gewoon. Ja, mooi, met zijn telefoon, Oh man. Ja. Heb je dat eens geprobeerd trouwens, twee telefoonboeken in elkaar te, te frummelen? Bladzijf voor bladzijde En dan? En dan proberen uit elkaar te trekken. Dat klopt nee? dan niet, hè. Nou, nee, nee, nee, Nou, fijn. But I guess I know it deep inside It feels like we're ready to crack These days, you and I When it's just the two of us Only the two of us, I could die You left my heart like an Ourselves tonight, We're always running scared But holding eyes But there's a black chandelier It's casting shadows And lies I'll sit in silence For the rest of We're wat een plaats. Het is weer tijd voor een wilde gitaar. Nou, ik vond hem niet echt heel veel, maar ik vind hem wel mooi dit, zegt uh, Billy Clyro en het heet de Black Chandelier. Ja, ja, is dat zo'n uh, kitschige uh, Black Chandelier, weet je wel, of iets zo eentje van uh, Maarten Baas, die heeft zeg, met een brander heeft die allee, uh, apparaten of apparaten uh, allerlei uh, design uh, uh, klassiekers genomen, die heeft hij in de brand gezet, Ja. en dan heeft hij daar een plasticen versie van uitgebracht. En onder andere is ook een uh, Black Chandelier, is er op de markt, en die is dan half verbrand. Het kost echt kloof om het geld. Ja, Het is zo'n kroonluchter, hè? Een kroonluchter, kroonluchter, ja. En dat is gaat helemaal hip te zijn. En, uh, nou ja, goed. Dat, dat, ja, kijk even vandaag op Marktplaats of zoiets. En uh, probeer hem anders te ruilen. Ik hoor dat uh, ruilhandel echt uh, hoog tijd gaat vieren. Je hebt, uh, via een of andere internetsite kan je zeggen... smileys kan je dan... Uh, uh, betalen of je kan iets. Uh, bijvoorbeeld, je wil je halen laten knippen. Ik zag gisteren in het nieuws iemand nee. wilde zijn halen laten knippen. Die moest de hond uitlaten, de kapsul aanvegen, uh, de ramenlappen geloof ik. Alle met een chandelier? Uh, nee, die, die werd, uiteindelijk werd die gratis geknipt. Oh. Dus ik weet niet wat je voor een black chandelier moet doen. Dat weet ik ook niet. Misschien ik snap er de, helemaal niks van. Ja, nou. uh, nee, dat is een moeilijk verhaal dat ook. Het gaat allemaal. <coughs> Het gaat zo snel door mijn hoofd heen dat je denkt van... hartstikke idee, waar zijn we zijn weer nou weer beland. Ja. Nou, we zijn even beland in Zwitserland. Dat ja? is een eigenaar van een boerderij. En die hoeft niet meer te betalen voor een moord in 1357. Gelukkig. denk je echt, wat is dit nu? Weet je ja, nou, Maar rarigheid. In verband met de moord dus in 1357 was er dus al eeuwenlang een regeling van kracht. En die bepaalde dat de eigenaar van de olie... Nee, dat de eigenaar de olie moet betalen voor een eeuwig lichtje. Dat brandde in de kerk van Nevels. Wat een idiote onzin, allemaal. Ja, de lamp brandde als boetedoening en voor de Silerus van een vermoorde man. Het was Heirich Stukie. Ja. was een stukje uit Heirich uh, vermoord. <tie> en uh, de, die notenboomolie voor die lamp die kost gewoon 70 60 <tie> frank per jaar. En volgens de rechter is dit type verplichting volgens de huidige rechtsregels gewoon niet meer geldig. Maar de recht van overpad toch wel, volgens mij. Maar ja, eeuwenlang hadden de eigenaren van een landhoek, Schneidsiegen, ja? hadden zonder moro dus betaald voor die lamp, totdat de huidige eigenaar de boerderij in 2009 kocht. En de, uh, hij wilde niet meer betalen. En toen heeft de Rooms-Katholieke kerk gewoon een rechtszaak aangespannen, voor 58 euro per jaar. Nou, dat kwam de kerk duur te staan, want de rechtbank die bracht 4000 frank extra in rekening voor het rechtshistorisch onderzoek dat voor de zaak moest worden verricht. Het zijn wel leuke verhalen, vind ik. Probeer, ik probeer erbij te blijven. Maar er was met... dus een lamp die brandde dus altijd. En dan moest degene die dat landgoed had, die, die moest het... dus betalen voor de olie voor die lamp. Ik snap hem. He, het en toen kwam gevallen. iemand die kocht toen dat landgoed. En toen stond, ja, je moet wel iedere keer dat olie doen. Nee, nou ja, ben jij blazerd, dat gaan we niet doen. Maar nou, ik moet zeggen, op een gegeven moment wil, wilde ik een huisje kopen. Ja? En dan zat recht van overpad. En toen zei die mevrouw, van wie, uh, die, die mij het huis liet zien, van ja, ik heb recht van overpad. En daarom maakt het vrouwtje die, dat, die nu in het huis woont altijd mijn huis schoon. Hé! Hey. Zo van het antwoord moet jij ook doen. Ik denk, nou, dit huis gaan wij niet kopen. Nee, dat kan me voorstellen. So, niet erop, dat doe je maar lekker zelf. Ja, is ja. <laughs> lekker een ruilhandel dit. Uh, ja. Ja, doe je ja, en terwijl uh, recht van overpad, daar hoef je ook niet voor te betalen. Als het er is, dan is het er gewoon. Kijk, dat is echt een ambtenaar die kan zo... En welk, artikel, en welk artikel is dat? Zo even Artikel je 500 lid 2? Ja, A. schuinstreep uh, <laughs> B. <laughs> Ik heb nog even nieuws uit de kunstwereld. De uit Glasgow afkomstige kunstschilder Paul Ainslie is, uh, uh, ja, is in opspraak gekomen. Hij heeft een, een olieschilderij gemaakt van onze prinses. Niet onze prinses, maar hij is wel een beetje, ze is wel een beetje van ons. Vanwege die grote bruilofdruk, uh, ja. Kate. Weet je wel? Kate uit Engeland. Middleton. Kate, Kate Middleton. Hey, ik heb het even opgezocht. Het is uh, boek 5 vanaf artikel 70. Ze heeft het echt even dat snel Het gaat opgezocht. over de servitude of en erfdienstbaarheid. Ja, precies. Maar goed, Kate ze is vereeuwigd in een olieschilderij. En uh, ja, heel veel mensen zijn over het schilderij heen gevallen. Ik weet niet waar ik het neergezet had. Maar ze hadden zo... Ze ziet er zo oud uit. Oh ja. Dus het, en dat glimlachje is ook zo geforceerd. Dat is niet echt. En dan kijk ik ook naar het, naar het bericht... En er zit een foto bij, en dan denk ik, ja, maar ze heeft ook een baard. Een baard? Ze heeft ook, ze is een beetje wit. Ze ziet er ook veel ouder uit. Ja, vaag. Ja, dat is echt. Uh, je denkt, nou, raar. Ja, maar ja, waarschijnlijk dat je over Tia weer zegt: van doet haar wel recht. Als, we, kijkt, als zij een beetje een zware bevalling krijgt zo. Maar de vraag is natuurlijk, ook, wat vonden Kate en William er zelf van? En? Very unple unpleasant. Nee, very pleasant. Uh, uh, unpleasant. Ja, uh, un very <laughs> pleasant. Nee, ze, vonden, ze waren zeer ingenomen met schilderij. Okay. Zij vonden het wel. Maar mooi. ik vond die ogen wel mooi, moet ik zeggen. Ja, de Ogen zijn zeker wel mooi. Ja. ja. Maar het is altijd raar om jezelf als geschilderd te zien, denk ik. Maar ik heb geen idee, ik, er is nog nooit iemand die mij heeft willen vereeuwigen. He? Want nee. dat is wel weer mooi, he? er wordt al zo'n mooie schilderij gemaakt. En dan hang je gewoon uh, langs de muren van uh, uh, het paleis of zo. Yeah. Tussen de anderen. Nou, zijn er nooit zoveel foto's van haar gemaakt, zeg ik? niemand. Ja, maar dan zijn het foto's. Maar ik vind schilderij toch weer Ja, schilderij is Eigenlijk, ja. Wow. Ik vind het ja. ook altijd zo zwaar teleurstellend als ik foto's van mezelf zie. Ik vind mezelf als een hele knap aantrekkelijke jonge man. Woest aantrekkelijk. trekkelijk? spontaan een spontane foto van mij gemaakt naar mijn godse. <laughs> Ja, de nieuwe serie van zijn Silent van die kennis van Runaway Train. En dit heet uh, Pipe Dream. Ja, een sprookje. Altijd weer leuk om in oh. sprookjes te lopen. Uh, geloof, geloof, zeg maar. We. Ja, gelukkig uh, nog in. Het is toebakter 10 minuten voor 9. Ja. Vanuit Zandvoort zitten wij tegen aan te houden. En we hebben vast nog wel wat leuke berichten. Ja, ja ik, ik, ik heb hier nou een uh, uh, niet leuk bericht over oh. de, die rotjeugd in, in Schalkwijk. Oh, ja. Dus ik weet niet of we dat nou als Zandvoort nieuws moeten doen of dat het gewoon. Het staat gewoon echt voorop. Haarlem's Dagblad, hè? Nou, dan is het echt wel wereldnieuws. Ja, het schijnt dus dat het uh, openbaar ministerie, de politie en de gemeente Haarlem... pakken de top 25 van criminele jongeren in Schalkwijk voortaan keihard aan. Ja, we gaan ze keihard aanpakken. fulltime officier van justitie justitiewerkzaam om deze groep lik op stuk te kunnen geven. Dan ja, gaan het lekker en super. Eén iemand fulltime uh, om, om die gasten de hele tijd te, uh, te vertellen wat ze wel en niet mogen. De, de jongste onder die top 25 is 13 jaar en de oudste 23. En de meeste maken zich gewoon echt schuldig aan geweld, inbraak, mishandeling en bedreiging. Ja, wat, en, uh, uh, wat zegt de opstelte erover? En daar moeten ook uh, klappen gemaakt worden. Ja. Dus lange klappen en korte klappen. Ja, precies. Nou, en dat gaat helpen <laughs> heeft dat natuurlijk. Gezegd? Dat heeft hij echt gezegd. <laughs> dat dat gaat wel ook wel. werken. Wat, dat, dat supersnelrecht wat we hadden natuurlijk met de auto Dat heeft ook zo goed gewerkt. Ook mensen hebben taakstraf hebben moeten doen. Ik hoorde het op Radio 1 daarover. Uh, twee meisjes hadden zich misdragen. En die mochten wel met z'n tweeën... Mochten ze, uh, een taakstraf doen. En ze vonden het ook nog wel gezellig die dag. Ze waren blij dat ze met twee deze taak mochten ja. voldoen. Ze hadden bijna zelfs zoiets. we hebben vrijwilligerswerk gedaan. Zo'n gevoel kreeg ik erbij dat ze dat vertelden. Dus dit gaat werken. Dat is hoe het aanpak. Ik ben ervoor. Ik ben benieuwd. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. En uh, volgens mij gaat het allemaal niet werken. Het is gewoon weer de bedoeling dat wij met z'n allen een risico proberen te doen door elkaar aan te spreken op elkaars gedrag. Maar Ik vind het heel eng als we het hebben over dat winkelcentrum maar als denkt, Kan ik daar nog veilig lopen? Ja. Als daar allemaal van die enorme criminelen zijn. Ja. Maar je moet gewoon zorgen dat je niet te rijk uitziet. Dus je moet je gewoon helemaal laten opgaan in de groep. Hè? Zodat je niet opvalt. Ja. En geen dure sieraden om. Precies. En maar ja, eigenlijk willen ze van de, de media en de winkels. Dat je zoveel mogelijk dure dingen koopt. En dure schoenen. Ja, en dan word jij natuurlijk eventjes een zijstraatje in het Schalkwijkse Inge... winkel ingetrokken en dan ligt maar het zo met het ik voeten. Ben, ik heb het idee dat het geen overvallen zijn die daar worden gepleegd, maar meer, meer dat ze dingen, mensen lastig vallen en slopen en zo. Ja, ja, ja. ja dat is ja, ja. meer natuurlijk. Uh, gewoon vervelend. Nou ja, echt wel geweldig. Geweld, inbraak, mishandeling en bedreiging. Oh, okay. Dus dan word je misschien in een zijstraatje waar het rustig is, want het, het verpaupert het ook een beetje, vind ik, hoor, dit winkelcentrum. Het ziet er, uh, ja, okay. Ik heb ook het idee dat uh, heel veel zaken daar al weggaan. Tja. Jammer, hè? Wat is hier nou de oplossing voor? was toen zo leuk. Dus, nou ja, er ja, is ah, ja. volgens mij geen passende oplossing voor. En dat supersnel recht. En dat aanpakken. Dat snoede aanpakken. Allemaal van die loze kreten Die gewoon helemaal... daar heb je helemaal niks aan. Nou. Sterkte als je daar nu beurt Daily bread The River... Dit stukjes een stukje muziek hoor, dit. Nederlandse band, Daily Bread. Pas geleden, nou, niet, een tijdje geleden waren ze in de wereld door. En dit is uh, de laatste single, die heet The River. Hier in de zandte de gemoeg. Het wordt langzaam licht in Zandvoort, komt deze kant op. Er is altijd oh, wel iets leuks te doen. En ik kan je nog even melden dat uh, als je daar weer boodschappen gaat doen... Sowieso moet je extra eieren kopen. Je moet ook even opletten op het, het bio... Het bio-stempel schijnt niet zo gezond te zijn. Oh. Het, het biologisch voedsel is helemaal niet goed voor het milieu. Dat stelt uh, Alt Dijkhuizen, de topman van de Universiteit van Wagingen. Hij heeft de aanval ge ge geopend op de plofkipacties van wakker dieren. Hij noemde acties merkwaardig. Want uh, al dat biologische voedsel. Vaak hebben die dieren meer ruimte nodig. Hebben meer afval, meer voer hebben ze nodig. En dat is allemaal milieubelastend. En zo ga je er ook eens naar kijken. Ja, maar ik, ik denk dat, uh, dat je ook al heel komt. dat je inderdaad misschien toch wel... dat zo'n kip een goed leven heeft gehad. hè? He? oké. Okay. Ja. Maar ik denk ook dat het gewoon belangrijk is... dat je gewoon af en toe een vleesloze dag instelt. In, uh, ik zou echt gaan gewoon met eten. En allemaal, gewoon ook uh, duurtje in plaats van vlees. En dan, uh, als je dat één keer in de week doet... of uh, je neemt dus gewoon... Uh, ja, ik heb ook toch wel recht om voor het le een lekker stukje vlees. Hoe is het nou? Ja, maar neem niet zo'n groot stuk. Ik was laatst in een restaurant. En toen ja? was het zo van, uh, dan heb je verschillende soorten vlees. Ik zeg van, hoe, hoe zwaar is dat vlees? Want ik wil gewoon, ik vind een ontje vind ik zat. Ja. Maar dan heb je dus echt van die grote ribaars of wat dan ook. Die zijn gewoon 200 gram, 230 gram. Maar het is veel te veel. Je schijnt als mens maar 65 gram, uh, heet het proteïne? Dus uh, vlees per dag. En daar zit dan je vleeswaar op je brood bij. Ja. Dus eigenlijk uh, volstaat één hapje. Kijk, het is duidelijk. Klaar. Ik moet zeggen dat wij vaak twee vleesjes gebruiken. Of een ei? Nee, Ja, ei. Ja, nee, dat doen we ook heel vaak. Wij nemen altijd vaak twee vleesjes voor vier personen. Ja. door midden En dan nog hou ik zelf over. Oh, ja. En nog. Wanneer komt je boek nou uit? Oh, man. Een boek over hoe je goed met voedsel ja. moet gaan. Ja, natuurlijk. Nee, Volgens mij kan je eigenlijk. daar stinkend rijk van worden. Hey, ik heb allemaal geen uitgebreide theorie. Ik luister gewoon naar mijn lichaam. Op moment. Je moet gewoon heel erg je tong gebruiken. Proeven wat je in je mond hebt. En op een gegeven moment krijg je zo'n verzadigingsgevoel in je mond. Dat je van... En dan ook niet denken van. Ik wil nog meer. Nee, stop dan op dat moment. Je moet net een hapje nemen alsof je het laatste stukje van de chocoladereep neemt. Die moet je, dat moet je weten op te wekken. Je neemt het laatste stukje van de chocoladereep... en dan zuig je hem helemaal op. En dan geef je van, nou, dit was de chocoladereep. Nee, eigenlijk is er nog veel meer, maar zo heb je dat stukje chocolade gegeten. Helemaal geproefd en een totje genomen. Nou. En dan kan je later nog eens een stukje nemen. Je denkt van, ah, oké, okay, maar probeer eens dat dan maar eens even uit. Dat helpt. En ik eet eigenlijk bijna geen chocola. Nou ja, het is maar een voorbeeld. Van. Oh, oké. Okay, okay. Het is maar een voorbeeld. Die kan met andere voedsel, kan je nou, dat ook doen? ik maar. zal er even een niet-voedselberichtje doen. Nee, niet dat er een ja, Amerikaanse kleuter is, die, die leek al 19 jaar te zijn verdwenen, die huh? is teruggevonden. Hij is inmiddels 24 jaar, maar die was dus ontvoerd door zijn grootouders. Ja, zeg, hij zat ergens in de kast. En onder een andere naam opgevoed. Nee, opa en oma waren, hadden het jongetje in 94 meegenomen vanwege een rechtszaak over de voogdij. En de drie vertrokken dus met de noorderzon uit hun huis in de buurt van Walcottville. In Indiana. En bijna twee decennia lang werden ze niet ontdekt in Minnesota. Speurders vonden de 24-jarige Richard Wayne Landers Jr. Daar uiteindelijk onder een nieuwe naam, maar met zijn oude Sophie-nummer. Maar ik denk dat dat gewoon kan, hè. Dat je dan gewoon een kind. Uh, dat je dan ook gewoon een nieuw leven opbouwt. Je laat alles gewoon achter, je vlucht. Ja. En dan ga je gewoon ergens weer nieuw leven. Hoe wou je dat doen met geld en dat soort dingen van. Uh, uh, hé, dat je even een nieuw leven opbouwt... en dat je andere papieren en toestanden... ik denk, nou, dat lijkt me, dat lijkt me toch wel heel uh, apart. Maar ja, die jongen is nu 24... dus je mag het nu lekker helemaal zelf weten. En het is de vraag of hij het zijn ouders kwalijk neemt. Of zijn grootouders. Ja. Het is ja maffe maf berichten. Ja. Straks in het tweede geleden van kwam onder andere nog een wind met gestolen baas. Dat is echt merk. En nog veel meer berichten. Waarschijnlijk ook nog wel wat gebabbel over eten en zo. Ja, Tot zover het a, ritme hoor. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Anok Thijssen met het NOS journaal.